10 uur. Dit is Jeroen aan met het NOS journal Het Rode Kruis heeft hoop dat een verpleegkundige die vijf jaar geleden werd ontvoerd door IS nog leeft. Ooggetuigen zouden haar eind vorig jaar aan het werk hebben gezien in een ziekenhuis in een van de laatste resten van het kalifaat in Syrië. De vrouw werd in 2013 ontvoerd met zes andere hulpverleners toen ze medicijnen brachten naar de stad Idlib. Vier collega's werden een dag later vrijgelaten. Maar zij en twee chauffeurs bleven vermist. Het Rode Kruis heeft na jaren van stilzwijgen... de identiteit van de vrouw bekendgemaakt... en hoopt zo meer informatie over haar te krijgen. Vorig jaar zijn er opnieuw minder rechtszaken gevoerd. Volgens de Raad voor de Rechtspraak stappen steeds minder mensen naar de rechter... omdat ze het te duur vinden. De afname van het aantal rechtszaken hangt ook samen met de bloeiende economie. Daardoor zijn er minder mensen met financiële problemen... die voor de rechter moeten komen. De rechtspraak wordt per zaak gefinancierd... en door de daling zit de rechtspraak met een geldtekort. Sportkoepel NOC-NSF stelt een integriteitscommissie in... met externe deskundigen. Die commissie gaat onafhankelijk advies geven in ethische kwesties. Aanleiding is onder meer de affaire rond oudbestuurslid Camille Eurlings... die in opspraak kwam wegens mishandeling van zijn ex-vriendin. Volgens NOC-NSF draagt een extern advies bij... aan een transparantere en meer integere organisatie. In Stockholm is de Zweedse filmactrice Bibi Andersson overleden. Ze werd beroemd door haar grote rollen in klassiekers... van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman, zoals Het Zevende Zegel... wilde aardbeien en scènes uit een huwelijk. In totaal speelde ze in 13 films van de cineast. Ze werd vaak de muze van Bergman genoemd... en stond centraal in diens psychologische drama's. Bibi Andersson was 83 jaar.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 Vandaag 13 april en op deze koude maar prachtige ochtend is dit. Goedemorgen, Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. De koffie is klaar, de thee is klaar. Die wordt geschonken door Gerry Rutte. Dus als u zin heeft om radio te komen luisteren en kijken. En wordt geserveerd dan... door Rick van Schie. Rick oh, van Schieten. Ja, ja, al enige weken. Oh, dat... Ja, ze twee doen twee. het met z'n tweeën trouwens. Ja. Maar goed, de techniek vandaag is in handen van Thomas de Jong. Goedemorgen Thomas, fijn dat je er bent. Muziek was van Cor Draaier. Die heeft dit uitgezocht voor deze twee uren. En dat eerste nummer was. Develicious Zandwoord heeft het. De presentatie vandaag is uh, Pieter Joustra. En u hoorde de mooie stem van Irene de Jaarheid. Dankjewel. Dan wil ik nog even vermelden dat de redactie deze week van Gert van Kuik was... en de eindredactie G. Rutten. Uh, wat gaan wij behandelen zometeen? Uh... Eerst, eerst even melden dat er twee prachtige jonge dames zijn van de Gertenwacht... die bezig zijn met de onderzoek en die uh, graag hier aanwezig wilden zijn... om te beoordelen of wij het goed doen. Nou... Dan moet ik extra recht gaan zitten en mijn best gaan doen. Want anders dan kom ik er niet goed vanaf natuurlijk. Ja. Maar goed, we beginnen zometeen met Volkert Bloemen en Wilma Srama. Die zitten hier al en wij gaan praten over het nieuw Joods monument Zandvoort. En daarna krijgen we Michel Vaas. De Michel, de enige echte. Want dan gaan we praten over de vintage in Zandvoort. Dat volgend weekend plaatsvindt en dat wordt een spektakel. Ja. Als ik zeg vintage, dan betalen we het. Dus praten we over de Volkswagen's... Eh, de, de oude volkswagens Lucht gekoeld. en het ja. luchtgekoeld. Ja. Dan eindigen we met Henk Bluis, van de, dat is de secretaris trouwens van de Zeevisvereniging Zandvoort. En uh, ja, ze hebben bot gevangen. Nou ja. hoop ik dat dat letterlijk is. We, zien het we gaan het zien. Dan hebben we even reclame en dan. Dan gaan we naar het tweede uur. Dan gaan we een stukje politiek doen. Want het was afgelopen dinsdag weer eventjes een flinke aanvaring tussen de burgemeester en Martijn Hendricks van de VVD... En eh, onder het onderwerp Blijf van Zandvoort af eh, gaan we straks praten met Martijn. Goed. Dan eh, komt Hans Rijmers vertellen over de jazz in Zandvoort met saxofonist Sjoerd Dijkhuizen. Dat is morgen denk ik hè, in de krocht. Ja, yep. en dan eh, uiteindelijk sluiten we het twee uur af met Kevin Smit, de assistent parkmanager van Curious. Eh, over het vakantiepark tussen Natuur en de Grand Prix in bij het circuit. Ja. Al die huisjes die daar gebouwd worden. Precies. Goed, dat is het uh, programma. Voor vandaag. Ja, we gaan nu. Wat eerst... Fijn trouwens dat ik weer met jou mag ja, presenteren. Uh, uh, Pieter. Ja. Oh. We gaan uh, we zitten aan tafel met een brede grens uh, tegenover Volker, Bloemen en Wilma uh, Strama. Uh, 4 mei, dat is over een aantal uh, twee weken, drie weken, hebben we doodherdenking. Uh, ja, klopt. En dan staan we weer op de Heemskerkstraat... die altijd keurig netjes wordt afgesloten voor het verkeer. Nee, dit wordt uh, dan 3 mei. 3 mei, drie mei veilig, wei, ja. 3 ja. mei, en dan uh, gaat het met uh, grote plechtigheid... kansen leggen, spiesjes en dergelijke. Uh, en elke keer weer, denk ik... waarom staat er niet een echt monument... in plaats van die betonnen, marmeren, brievenbus... Uh, ik ja, heb er dat, geen ander woord voor. Dat is wat wij ook denken. Vandaar dus dat wij dit initiatief hebben genomen. Wij vinden het ook gelijk op een, wij noemen het al wat een penkastje of een SIGO-kast. Het is te klein voor uh, wat er eigenlijk gebeurd is. De plechtigheid op zich is altijd heel erg mooi. Beladen, druk bezocht. Ja. Maar wel heel mooi. Ja. Dus dat initiatief dat uh, hebben wij uh, genomen, onder andere met uh, Volkert uh, Bloemen, Linda Kleewits, Paul Ollieslagen en mijn persoon. Maar het initiatief is al een aantal jaren. Klopt, het is, uh, het is al een hele tijd uh, aan de orde geweest. Van, nou ja, wat, wat moeten we daarmee? En uiteindelijk zijn we, denk ik anderhalf jaar geleden... echt van start gegaan om te kijken van nou, hoe gaan we dat doen? Uh, nu zijn we zover dat we eigenlijk... Wij staan in de startblokken. Met de website is klaar, Facebookpagina is er. Uh, de stichting is opgericht. We hebben een ambi-status, wat natuurlijk heel erg mooi is. Die krijg je ook niet zomaar. Dat betekent, ik neem aan dat jullie wel weten wat dat betekent... maar dat alle giften die gedaan worden aftrekbaar zijn voor de Belastingdienst. Heeft het misschien te maken gehad dat de landelijke actie voor het Oosterwetscomité in Amsterdam... dat mensen dachten van wat moet ik nou doen? Ofwel Amsterdam ofwel Zandvoort. Uh, wij zien het eigenlijk wel een beetje los van elkaar. Amsterdam, dat moet er natuurlijk ook komen. Ondanks dat er <coughs> heel veel problemen zijn op dit moment met uh, omwonenden die bezwaar maken... Uh, wij hebben dit al jaren in, het, in ons hoofd zitten. Van ja, hier moet ook iets gebeuren. Amsterdam heeft natuurlijk wel al iets. Maar wat er nu moet komen is ook heel mooi. Maar wat wij willen is gewoon echt voor de Zandvoorten. Ja, Zandvoort zeker. En zeker geen brievenbus. Geen, geen Waar, brievenbus. Waarvan je de, de clip aan het zoeken bent om de envelop in te gooien. Kijk, het was destijds een prachtig initiatief. Hè? Want we hadden niks. Dus we waren al blij dat er iets was. Hoeveel mensen praten we eigenlijk over die in de oorlog hier zijn afgevoerd en zijn omgekomen? Volkert. De mensen er zijn afgevoerd. Ja. Nou, even terugkomend op het voorgaande. Uh, het is eigenlijk een erfenis van uh, Tuinhard van der Linden. Die moet wel genoemd worden. Onze dominee. Ja, het is natuurlijk zo. Met zijn boeken en de tentoonstelling die we hebben georganiseerd... Uh, is uh, zeg maar de eerste stap uh, gezet. En uh, naar aanleiding daarvan zijn we verder gegaan. En zijn we gekomen waar we nu zijn. Maar goed, over de geschiedenis de uh, Joodse gemeenschap in Zandvoort. De Joodse gemeenschap is op 12 en 13 maart 1942 afgevoerd naar, uh, naar Amsterdam. En uh, dan praat je over 153 uh, gezinnen op uh, vrijdag 13 maart. En op 12 maart uh, alle alleenstaanden boven de 18 jaar... En dan praat je al, uh, al meer dan zo rond de 550 personen die in twee dagen naar Amsterdam uh, moesten vertrekken. Die hebben uh, in Amsterdam uh, gezeten tot begin september en toen kregen ze de oproep om uh, zich te melden en men zijn ze afgevoerd naar Duitsland. Tenminste degene die niet ontsnapt waren, ontvlucht waren of ondergedoken waren. Hoeveel Joodse inwoners zijn er omgekomen, zijn niet teruggekomen? Uh, als je het hebt over de concentratiekampen waar mensen zijn, Joodse mensen zijn vermoord... dan heb je het in Zandvoort over 306 uh, personen. Die zijn dus vermoord, hebben geen graf. Uh, dan heb je ook nog uh, mensen... en uh, die vallen een beetje tussen het wal en het schip, vind ik. En wij hebben dus ook gekozen om niet alleen mensen uit de concentratiekampen uh, te benoemen... Maar je hebt bijvoorbeeld de familie Druif. De heer, de heer Druif was onder andere gemeenteraadslid hier in Zandvoort. En die familie is gevlucht uh, in de meidagen. Ze zijn op een boot uh, terechtgekomen. Het boot is getorpedeerd. Ze zijn gezonken. Er is nog één familielid in leven gebleven. Nou, die mensen zijn dus uh, verdronken. En nou, daar heb, die hebben ook geen graf. Dus wij komen in totaal uit als we het hebben over namen op het monument op ruim 310 namen. Dat is veel. Ja, dat is, dat is heel veel. veel. Ja, en het is niet zo dat... want dat is, hebben mensen wel eens de indruk... dat in het verleden het gemeentebestuur... het niet heeft aangewild of aangedurfd. Ik heb er met Rob van der Heijden over gesproken. Oud-burgemeester Peter Ingersen. Wethouder geweest in die periode dat het plan... Uh, wat er nu gerealiseerd is, is gemaakt. En die vertelde mij en dat, dat het gewoon op dat moment het, het meest haalbaar was. Ze zijn niet in detail getreden van wat dan de beperkingen zijn geweest... maar ze waren allebei van mening dat er veel meer dan wat er nu staat... toen niet gerealiseerd kon worden. Het heeft nog te maken met de erfenis hoe Zandvoort er in de oorlogsjaren hier uitzag uh, met nou ja, de achtergronden. Nou zolang de, de, de feiten uh, niet boven tafel komen van waarom, het, waarom die beperking is geweest, ga je dat zelf invullen. Ja. En uh, ja, de NSB-schaduw die blijft boven Zandvoort uh, zweven. Dus elke keer als er aanleiding is om de schaduw vol in het licht te zetten, dan, uh, dan doen we dat ook in Zandvoort. Ja. Maar dat heeft, heeft die boeken van Teunert van der Linden en de expositie in de de Protestantse kerk veel goed gemaakt, losgemaakt en begrip gekweekt. Ja, ik denk dat een heel, heel hoofdstuk van de geschiedenis van Zandvoort altijd onderbelicht is geweest. En dat met de, met de boeken en de tentoonstelling dat we een heel, ja, zeg maar een heel deel van de Zandvoortse geschiedenis boven tafel hebben gekregen. En uh, feitelijk uh, aanschouwelijk hebben gemaakt voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn In de geweest. kerk staan nog steeds een paar hele grote panelen met alle panden waar Joodse families hebben gewoond. Ja. ja, als je dat ja. ziet, die kaart. Zeker. Maar dat was ook uh, zeg maar de teneur van degene, Dat waren toen de tijd uh, in, in 2016 zijn er in een paar maanden 5000 mensen zijn er geweest op die tentoonstelling. Ja. Maar nou, dat was de teneur van iedereen die uh, toen, uh, toen een bezoek bracht aan de tentoonstelling. Die was daar heel erg onder de indruk van. Uh, nu de, nu de, het namenmonument. Uh, in de Zandvoortse krant heeft deze week een uh, groot artikel gestaan. En uh, dan denk ik van, ja, het ziet er mooi uit, keurig uit, uh, mooie tekening en dergelijke. Wat ik dan niet snap, dat is, jullie hebben dat allemaal aangekondigd en besproken met het college. En de reactie, nul. Wat is er aan de hand? Jullie hebben toch ook contacten met het gemeentebestuur? Met de wethouders? Ja. De burgemeester? Ja. Nou, het is sinds uh, de gemeente Zandvoort uh, zijn werk heeft uitbesteed aan de gemeente Haarlem. Uh, gebeurt er van alles en nog wat waar je eigenlijk geen zicht meer op hebt. Dus wij, hadden, wij zijn al in een vroeg stadium, in 2017, hebben we het, uh, de burgemeester geïnformeerd over ons initiatief. Ja. We zijn begin 2018 met de Amtelijke Organisatie in gesprek. We hebben in mei 2018 de politieke partijen allemaal benaderd. We hebben de afspraak met de ambtelijke Organisatie gemaakt. Het dat dat was in juli 2018 dat na de zomer het BNW een standpunt zou innemen over deze gewenste ontwikkeling. Maar dat gebeurde gewoon helemaal niets. En daar hebben we dus diverse keren hebben we aan de bel getrokken. En uiteindelijk zijn we dus nu zover dat het deze maand wel in het college komt. En dat er nu wel een besluit genomen gaat worden. Oh, dus er gebeurt nu wat? Ja, dat is de toezegging van Niek Meijer geweest. Uh, het, bes het besluit, hè, er komt een besluit. Maar wat voor besluit moet er komen? Gaat het over geld? Gaat het over toestemming van die muur die mag gebruikt worden? Wat, wat, wat gaat... moet er beslist worden? Het gaat uh, in de eerste instantie niet om geld. Want uh, we zullen zelf moeten zorgen voor de financiering van het monument. We hebben verder ook nog geen toezegging of de gemeente daar überhaupt iets uh, aan bijdraagt. Uh, maar wij kunnen nu niks, want er is nog niks. Dus we kunnen ook nog geen fondsen werven. Uh, ja, het, het is nu, de omwonenden zijn er mee eens... Dus ook dat is het probleem niet. De VVE, daar heeft Volkert ook gesprekken mee gehad. De Die zijn... Vereniging van Eigenbaarheid. Ja, ja, van de, de Flat van de Muur. Van de Heemskerkstraat. Ja. Dus dat is ook het probleem niet. Als er een besluit genomen wordt, dan kunnen wij verder. Dan kunnen wij volgens mij de omgevingsvergunning aanvragen. En dan kan je wat gaan doen. Ja, en dan moet u nog de financiën bij elkaar Wij zien te krijgen. En ja, we kunnen verdesten. niks maar, bestellen. We nee, kunnen niks. nee, dat snap ik. Dat je niks kunt bestellen, maar mensen kunnen natuurlijk wel doneren. Mensen ja, kunnen natuurlijk wel het, het, het idee steunen en het, het plan ondersteunen. En ja, het komt er gewoon. Dat Tuurlijk, lijkt me duidelijk dat het er komt. Dus het is niet zo dat als mensen nu doneren... dat dat dan ergens nee, terecht komt. Want nee. dat gaat gewoon door. Klaar. Ja, dat gaat door. We hebben ook, uh, trouwens dat is nog even leuk om te vermelden... op de site kan je de boeken van uh, Teun Van der Linden inzien. Die staan op de site. Ja, ze zijn link, uitverkocht. Ze zijn uitverkocht, klopt. Maar als je op de site gaat kijken... dan kan je de boeken aanklikken en dan kan je het helemaal inzien. Dus het is hartstikke leuk om te kijken. En ja, wat is de site? De site is joodsmonumentzandvoort.com. Okay. En daar staan, uh, ook alle, er staat ook de namenlijst op van alle vermoorde Joodse inwoners. Dat kan je ook inzien. Er staat een stuk educa educatie, want ook daar doen we aan. Afgelopen week is Linda met volgens mij met Paul Olieslagers op de Maria School geweest. Want je moet natuurlijk Daarover ook zorgen ja, dat de scholen erbij betrokken worden. Ja. Er moet jeugd bij. Maar je zegt, er is, uh, uh, financiën is niet een probleem. Ik denk dat wij uiteindelijk dat geld wel bij elkaar krijgen. Ja, maar... Okay. En Hopelijk. als we kort komen, gaan we gewoon toch nog even naar de, naar de gemeente. gemeente toe. Maar wat, wat, is er, kun je zeggen wat dat globaal moet gaan kosten ongeveer? We hebben een begroting van, die is nu inmiddels dus ook een jaar oud... van rond de 50.000 euro. Nou, ja, dat moet toch op te brengen zijn? Ja. Dat is toch niet echt een, een wereldbedrag, lijkt mij. Dat lijkt me ook niet. Nee. Maar ja. als mensen een donatie willen doen... Heb je het uh, nummer? Jazeker. We hebben een uh, rekening geopend bij de Rabo. En dat is uh, bankrekening NL73. Rustig. Nog een keer. Ja, NL73. Ja. Rabo. Ja. 0334 861. 3, 6, 5. Ja. Nog een keer ja. ja, maar kijk ook in de krant even. Ja, ja staat en in het staat op de, de site ook natuurlijk. Iedereen ja. moet gewoon het zandvoortse blaadje pakken. Wel, of online of gewoon We hebben ook visie. een comité van aanbeveling. Dat is misschien ook wel even leuk om te vertellen. Want ja. we willen natuurlijk ook wel wat ondersteuning vanuit mensen die daar uh, wel voor zijn. En dat is onder andere Sjaak Gishaver. Die is voorzitter van het Nederlands auschwitz uh, Michael van Praag, voorzitter van de KNVB. Pieter Waterdenker, jullie wel bekend ook. Ja schrijver en Rusland correspondent Teunaard zelf en onze Teun van der Linden. De Linde. en Maik uh, Mike Aardewerk uh, ondernemer in Zandvoort. Cafe ja. Ja, ja, die ondersteunen dit hele initiatief. Ja. Want er is, er is nog steeds een grote Joodse gemeente hier in Zandvoort. Hè? Ja, dat, is, dat zie je ook elk jaar bij de herdenking. Ik ben daar ook een paar keer bij geweest. Ik was erg onder de indruk van ook vooral die jonge man die twee jaar geleden was dat. Hè? Dat ja. hij gesproken Het, heeft. Er spreekt elk jaar iemand een van, kind. De, van de Joodse gemeenschap. Ja, ja, en, dat, dat en twee ik... kinderen van de Maria School. Ja, heel bijzonder was dat inderdaad. Nogmaals, de plek is heel belangrijk. Want daar stond in de oorlog de synagoge. Klopt. Ja, nou, in de oorlog. Die is al op 4-5 augustus. Die al ja, opgeblazen. Ja. Ja, begin van de oorlog. Begin van de oorlog. Goed idee. Ja. Nou, uh, uh, het, het afwachten is dus op de gemeente. Ja. Op het akkoord. Ja. Um, is het heel zeker dat na die vergadering... dat er gewoon echt een klap gegeven wordt van het kan doorgaan? Of nou ja, hangt het, is, het er uh, nog? Nou, in, in mijn ogen is het uh, van, uh, van geldbelang dat het gemeentebestuur ja zegt... Dan kunnen wij zeggen, van, nou, de gemeente Zandvoort steunt ons initiatief. Daarmee kunnen wij fondsen gaan werven. Ja, dan doe je gelijk twee stappen en, vooruit. Hè? Ja, want nu ja. is het elke keer weer dat uh, wij, in, uh, wij maar moeten afwachten totdat de gemeente ergens mee komt. Ja. Dus uh, volgend jaar staan we bij het nieuwe monument. Dat is wel onze planning. Ik hoop het. Gaan wij gewoon vanuit. Ja. We gaan er in ieder geval voor. Nou, Heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. En bedankt voor jullie komst. Dank voor jullie ja, komst. We gaan uh, luisteren naar uh, Bonnie M. Uh, I See a Boat on the River. En in het volgende programma de, de, de, de, de. gaan we praten over de vintage at Zondvoert. Van 19 tot, 2, tot en met 22 april. Een dag langer dan de voorgaande jaren. Zeker. Ja, ja, en aan tafel zit Michel Vaas. De bedenker, organisator. Maar dat doet hij niet alleen hoor. Want hij heeft een hele crew van mensen. En ik noem ze even: Claire Vaas Jongmans. Michel Luyer. Onno Jouwstra. Brian Jongmans. Bas Luyer. En Roy van Buringen. Het is ja. een heel team. Maar er en zijn nog veel meer mensen die. Uh, ja, de vrijwilligers uh, ook nog hè. Die de vrijwilligers ja. zijn. Er een heleboel. Als ik praat over Vintage het Zandvoort. Dan denkt iedereen van, nou dat zal wel een oudheidstoestand uh, zijn. Nee, we praten over Volkswagens. Het mooiste merk wat er is. Volkswagen. <laughs> ja. Helemaal en, eens. En, ja toch? Ja, ik heb hem ook. En luchtgekoelde motoren, busjes ja. en die oude kevers. beestjes, kevers. Karmakia, en, en ze komen uit heel Europa tot van, Rusland. Vanaf welk jaar praten we dan luchtgekoeld? Ja, dat is vanaf het eerste jaar dat ze ja. goed gemaakt zijn. Tot? Uh, nou ja, de kevers en de, en de bussen die zijn wat uh, eerder gestopt. Maar de, bijvoorbeeld de Volkswagen T3, die worden uh, na de luchtgekoelde motoren, kwamen daar de watergekoelde motoren. Dus dan heb je 80, 83. Dan houdt het een dus beetje zeg op. maar alles van het begin tot ongeveer 83. Zodra je er water in moet gooien, dan ben je niet welkom. Oh. Nee. <laughs> nee, ik kom niet. Bij mij gaat er water in. Goed, maar dit, uh, deze, dat is dus de vintage. Deze busjes en auto's. Waar komen ze allemaal vandaan? Heel Europa, zei ik. Ja, we hebben nu reserveringen uit België, Duitsland, Frankrijk, Engeland. En wederom weer eentje uit... Uh, waarschijnlijk komt hij met meerdere busjes uit Rusland vandaan. Die is twee jaar geleden natuurlijk ook een keertje geweest. En die vond het zo enthousiast. Die vond het helemaal te gek. En die heeft nu een hele groep opgetrommeld om naar Zandvoort te komen. Super. En die is uh, ongeveer vier weken, vijf weken is die onderweg. Zo. Oké, okay, die komen vrijdag om 19 april aan. Waar ja. moeten ze dan naartoe? de zuid Ja? Hier op, uh, nou, op Zuid natuurlijk. En achter achter BP-hok, uh, grasveld. Ja, dat zegt natuurlijk ja, ja, precies grasveld, ja, ja, Het grasveld achter het partier. Voor de zandvoeds ja, weten dat. Die weten het precies. Ja. Vanaf 1 uur gaat de poort open. Wij beginnen donderdag met de opbouw. Dan gaan de tenten erop. Het stroom wordt aangelegd, de aggregaten komen binnen, de containers komen draaien. de wc's komen eraan. We hebben dit jaar voor het eerst douches, omdat we natuurlijk een dag extra hebben. Eh, alles wordt neergezet, wordt allemaal in orde gemaakt. De standhouders komen vrijdagmorgen, die kunnen alles inrichten. En dan om 1 uur, vrijdag om 1 uur gaat beginnen. En ik zie hier in het programma dat je ook de nodige bros geeft en koffie, morgens, eerst koffie drinken. Anders leef je niet. Uh, dan, hey, dan word je nu wakker hoor. Nee. Nou, we <laughs> hebben een, een, een, een volkswagenbus. Die komt uh, iedere... Kijk, dit is nu de achtste editie. En iedere editie is hier al aanwezig geweest. Dat is de Erik Ober van de kof, Koffie van Erik heet het. Moet even goed nadenken. Want hij heeft zijn naam moeten veranderen. Ja, Koffie van Erik. En, ja, en Broodjes van Bob. Broodjes van Bob, Bob komt hier uit Zandvoort vandaan. Erik die, die, die, uh, die raadt al die evenementen af met zijn volkswagenbus. En er wordt daar koffie uit verkocht. Het is gewoon een soort voertruc, maar dan met een oude Volkswagenbus. Ja. Geweldig. Ja. Ja. En, en dan, dan, dan ga je feest Bezoek, Kom. kijken naar elkaar, uh, onderhandelen over onderdelen, uh, nou, ja. foto's maken. Ja, ja, ja. Nou, kijk, als er bezoekers komen, die kijken hun ogen uit en die gaan naar die auto's kijken. En de, maar de meeste mensen die, gaan, uh, die een Volkswagen hebben, die gaan al die evenementen af. Dus dat is eigenlijk één grote familie. Is het. En uh, ieder weekend dat je elkaar ziet, is het weer lange leven de lol en gezelligheid. En je zet je auto neer, of je bus zet je neer, en je gaat slap oude hoeren met iedereen. Ja. Een hier? Dat mag je niet. Mag niet? Nee, nee. Ja, je mag een barbecue aanzetten, maar dan moet die in x hoogte zijn vanaf de grond. Oh. Okay. Nou ja, op zich is dat ook niet erg, want anders dan... Ik vind het ook niet erg. Nee, nee, nee, nee. Ik zit er niet op te wachten. Als dat maar ik zie wel dat je rokerijen hebt. Rokerij van Jeff. Ja. En uh, rokerij van vlees, worst en vis. We hebben, vorig jaar zijn we begonnen met de rokerij van, van Jeff. Toen hadden we 150 makrelen. Oh, heerlijk. En ik heb er ja. al een paar besteld. Nou, dat doe je goed. Ja. Want uh, we hebben vorig jaar voor het eerst een, een gedoel in het leven geroepen ermee. En dat was, vorig jaar was het Rode Kruis. En nu is de Rennersbrigade? Ja. Ja. En vorig jaar hadden we 380 euro opgehaald en dan was het rode, rode kruis erg blij mee. We zijn nu begonnen met bedrijven waar wij de eerste vijf, zes jaar spullen van hebben mogen lenen. Dus dat kunnen we nu weer terugdoen. Nou, okay. dan hebben we zoeken wij sponsors. En, en wat Waar denk ik dan over dingen lenen? Uh... Heel simpel van een lintje tot aan uh, uh, stoelen tot aan uh, het rode kruis met uh, hoe heet dat ding? Z'n hartapparaat. Uh, ah, zo. Ja. ja. Uh, de verbelaten. Ja, ja, die bedoel ik, Nee, ja, ja, ja. <laughs> hey, Michel, vorig jaar was één ding een groot succes. En dat was de ouderwetse barbier. Komt hij ook weer? Nee. Oh, dat is nee. jammer. Die gaat uh, zijn winkel verbouwen. Hij had een paar grote plannen. Dus die uh, houdt het dit jaar voor gezien. Want die barbier was wel prachtig. Dat was geweldig, ja. En dat iedereen kon er kaal uit. ja. Ik ja, gewond. Bent, je hebt toch ook nog geweest? Ja, ook nog. Ja. <laughs> Ongelooflijk. Ja. Leuk. Ja. Nee, we hebben geen barbier. Dus we hebben wel die rokerij. We hebben, omdat het natuurlijk paas is, hebben we de paashaas rondhuppelen. We hebben uh, voor, de, voor de kinderen hebben we die paashaas. En we oh. hebben een paaspuzeltocht voor de kinderen. Uh, er is een particulier die sponsort de eieren. Dus we gaan ook eieren schilderen met de kids. Dat wordt aan iedereen gedacht. Hoeveel mensen komen er zo gemiddeld? Ik zit nu op een, een kleine 70 bussen en tenten al op de vrijdagavond. Nou, als de 70 gaat, dan heb je al 140, 150 man. Wat al op de vrijdagavond komt. En dan nog de club die op zaterdag komt. Over, vorig jaar hadden we natuurlijk ook prachtig mooi weer. En toen hadden we, over het hele weekend hadden we zo'n kleine 800 bezoekers. Ja. En het wordt nu ook weer prachtig weer. Het, het wordt zeker prachtig mooi weer. weer. Ik zat vanmorgen al te kijken, het ziet er gigantisch goed uit. Ja, dat is wel belangrijk. Hè? Mensen, ja. mensen die ja. niet een busje hebben, maar die toch eventjes willen genieten. Moeten toch toegang betalen nee, of het gratis? Nee, nee, voor iedereen is het, behalve met, natuurlijk met je auto, maar iedere bezoeker, je kunt er zo op. Hoe meer Ja, ze bezoekers, kunnen niet het grasveld op met de auto. Dat mag niet. Ze nee. moeten het parkeerterrein op ja. en daar moeten ze betalen. Ja. Maar ja. Nou, bij ons niet. Bij jullie nee. is het ja. Ja. Ja. Maar is. Het is een bescheiden bedrag toch, dat parkeerterrein? Ja, precies. Het is dus niet echt uh, de wereld wat je betalen. En dan heb je natuurlijk nog Roy van Buringen met de koffermarkt, uh, die is kofferbakmarkt. Op, ja, die is op de zaterdag. En daar hoeven de mensen zich niet voor aan te melden. Je kan gewoon naar de, de poort komen naar Parkeerterrein Zuid. Je betaalt een tientje en je gaat je spullen verkopen. Ja. En ik zou zeggen, kom met z'n allen, want het is prachtig maar weer. Ja, tuurlijk. We uh, verkopen die handel, opruimen die oude troep. Ja. <laughs> Heel goed idee. Ja, en vergeet Heel niet, bloem. de, de bloemenkorsen hebben we inmiddels gehad, dus vandaag. Dus uh, daar hoef je niet voor volgende week te uh, nee. zeggen van moet ik een keuze maken. Kijk, nee. En weet je wat het voordeel is? Dat wij nu het, of tenminste, dat vinden wij dan. Uh, het is natuurlijk het paasweekend. Dus er komen het gigant van mensen met het mooie weer naar Zandvoort. Ze parkeren allemaal op het stenen gedeelte. En lopen even langs de auto. En de auto's. lopen even langs de auto's. Ja, ja dat, dat is natuurlijk gewoon een plus. Ja, dat is een dat, dikke plus. De plusen zijn er al. Ja. Ja. En wat is dat daar? Ja. En dan even ja. gaan kijken. Ja. ja, dat is absoluut zo. Je hebt veel sponsors. Gigantisch veel sponsoren. ja. Van, van, uh, wat van, van, van, van België tot aan uh, nou ja, de lokale uh, supermarkt hier in het dorp. Heerlijk, hè? Heerlijk, geweldig. En dat betekent dat het jaar nog makkelijker wordt. Ja, wie weet. Ja. Ja, wie weet. Hoe, hoe, hoe zou het komen dat die mensen zo, uh, het zo leuk vinden om jullie uh, te sponsoren? Ja, uh, door mijn enthousiasme denk ik, waardoor ik het kan vertellen. Ja. Heel bescheiden zeg ik dat, maar... Ja, begin maar over Volkswagen en ik loop drie, drie uur vol, hoor. Ja. Ja. nou Ik zit even stiekem te kijken op de ja. site ja. Uh, over alle sponsoren. Uh, het zijn er inderdaad uh, niet uh, te weinig en het zijn ook niet de minste die uh, bij jullie uh, op, het, uh, op de sponsorlijst staan. Ja. Dus dat betekent ook wel wat. De bedragen zijn ook niet extreem hoog. Je kan bij ons al Gaat meedoen, het niet om. Precies, je kan bij ons al meedoen vanaf 25 euro. En dan wordt je uh, logo vermeld op uh, Facebook en op uh, Instagram. Ja. En al betaal je wat meer, dan kom je in het programma boekje, dan kom je op onze website te staan, dan kom je op het sponsordoek te staan. Ja. Ja. Hoe, meer je, hè, hoe meer je overmaakt naar de, naar de stichting, want we zijn een de stichting, des te meer. Uh... Ruimte komt er. ja. ja dus meer nou, kunnen voor je doen. Ik vind het indrukwekkend, deze lijst met sponsoren. Ik ook. Ik ben, uh, dit jaar ben ik echt onder de indruk van uh, de mensen die, uh, die allemaal meedoen. Ja. En het zijn niet alleen maar Zandvoortse bedrijven, zie ik. Het zijn ook echt bedrijven van buiten Zandvoort. Ja, heel veel vanuit buiten Zandvoort. Ja. En het zijn voornamelijk, of tenminste, de mensen buiten Zandvoort... het zijn voornamelijk dan de uh, mensen die gericht zijn op het Volkswagen -gebeuren. Ja, Volkswagen-gerelateerde bedrijven. Ja, de ja. onderdelen en de, de verkoop ervan. En... Helemaal goed. Ik vind het zo mooi wat je besluit met je programma, uh, op maandag 21 april, tweede paasdag, om 8 uur, de koffie die van de zondag over was, ja. warmen we op en dan gaan we rustig opruimen, inpakken en afscheid nemen. Ja, we doen niet aan verspilling, dat is duidelijk. En dan gaan de beentjes omhoog gaan nagenieten. Ja. Maar die koffie, dat vind ik zo mooi. Ja, ja. We nemen de koffie van de dag ervoor. Ja. Ja, als die, het moet je, die moet je bewaren. Ja. Vind ik ook. Ja. Nou, het het gaat is al als... weer voor de zevende keer. Ja. Nee, achtste. Ja. Nee, zevende Zevende keer, oké. Zevende keer, okay. zevende ja. keer. Ja. ja. Het gaat een uh, spetterend uh, spektakel worden. Daar ja. ben ik uh, van overtuigd. Het weer werkt mee. Uh, alles werkt mee. Je hebt genoeg uh, aanmeldingen. Dus dat uh, gaat weer een feestje worden. Ja, Heel veel. dus ga er gewoon even langs. Ja. En ga kijken. En ondersteun Michel. En uh, hij heeft het hard nodig. Ja. Gewoon een klap op zijn schouder van, joh, je doet het goed. Helemaal goed. Komt helemaal goed. Geef ons uh, complimenten ook door aan je hele team. Zeker weten, dat zou ik zeker doen. Ja? Nou, bij deze ze luisteren als het goed is. Ja, precies. Ja. Dat is geloof ik zonder meer. Heet Heel veel succes. succes en Dankjewel. Bedankt voor je komst. Ja. We gaan luisteren naar Rob Denij, Denijs, Bangerhard. Dat was uh, Rob Tendijs zit Henk Bluis, de secretaris van de zeevisvereniging Zandvoort. En we hadden het net al over het lawaai van de zee. Die, en die golven. Van het circuit, die golven, ja, die maken zo'n herrie. Het is echt vreselijk. Wel ik elke dag anders. Ja, dat is wel wel. Nee ik vind het heerlijk. Ik geniet <laughs> ervan, van die golven. Ik zou nooit in de bossen kunnen wonen. Ik moet uh, s'avonds de, de ramen open, zodat ik de zee kan horen. Ja. En die golven. Daar zijn we zandvoeters voor. Ja, daar zijn ja, we. Ja. Goed, Zandvoortse zeevissers vangen bot. Ik hoop dat dat letterlijk is. Ook, ook dat is waar, ja. Ook dat is letterlijk, ja. ja. Maar figuurlijk ook? Ja, figuurlijk ook. Wat is er aan de hand? Uh, er is steeds minder vis. Dan nou begint het gelukkig een beetje bij te trekken. Ja. Maar, als ik dat was praat over de jaren vijf, zes geleden, dan kon je tien keer naar het strand gaan om te vissen. Je ving helemaal niks. Is komt dat, dat door niet... het opspuiten van het zand? Nee, je... dat komt omdat het allemaal veel te schoon is. Oh. Het water maar, is te schoon? Is heel te schoon. We moeten het oh. niet hebben vuilen. Ja, klopt. Dus met z'n allen die zeeën in plastic Europa gooien. Nee, geen plastic. Oh. Nee, organische stoffen graag. En wat o Organisch. Is dat? Uh, fosfaten bijvoorbeeld. Vroeger werd, werd er gewassen en hadden in, de, in de wasmiddelen zat een soortje fosfaten. En die zorgde voor een hele fijne algenbloei. En daar gingen weer beestjes op. En die kleine beestjes werden weer opgegeten door de andere beestjes. Het is toch eigenlijk nooit goed ook? Vis, Je wordt toch gek van. Het is schoon, echt waar. Ja, maar, het is ik, ik denk ik dat de milieuklub het... hartstikke blij zijn. Een schone zee, de blauwe vlag uit. Ja, dat is hartstikke fijn. Voor hun. Voor hun niet. Hey, niet het, het, het schijnt een enorme garnalen, uh, toestand te zijn voor de kust. Ja, dat dan weer wel. Nee, jullie vangen geen garnalen, maar jawel, kan je daar niet overstappen? Wel, wel. Er zijn ook. een heleboel leden van onze vereniging die ook een uh, garnalennet hebben. Ja. En Die vangen garnalen. Ik doe het zelf ook. Ja, ik ja, ook. Kroon. Een, met mijn krootje. Ja. En niet is achter een tractorie, nee, maar nee, gewoon met gewoon lopen. Lopen. hand, Deuts, met de hand, zwindeltje lopen. Juist. Ja. Uh, maar de, de, ja, de ganalenperiode is nu voorbij. Je moet weer wachten ja, tot oktober. Ja, wachten op het, uh, op het najaar. Hè? Ja. worden wat groter. Maar als ik nou uh, jullie verslagen lees in de krant van de Zeevisvereniging. Jullie vangen daar een partij vis met de hengel. Dat is ongelooflijk. Ja, ja. Zeebaars en alle tongen, ja. eh, bordjes. Klopt. Scharretjes. Geen Het is ongelooflijk. Ja. En dat ge, wordt geen eens in aantallen uitgedrukt, maar in meters. Van hij heeft zoveel meter vis gevangen. Maar gaat dat dan allemaal bij elkaar, die meters? Of is ja, het, gaat het om achter één vis? Elkaar. Achter elkaar. Zeg ja, maar, het langste Eén vis. Nou, ja, ik, weet ik veel. Ik, ik het heb er geen verstand van. Leg het maar uit. Ik <laughs> <Als laughs> bedoel, je vangt van, wat. Ik leg het je even uit. Als je tien vissen vangt van 30 centimeter, ja. heb je drie meter vis. Ah, zo. Oké. Okay. Maar dan moet je er wel bij zetten, natuurlijk. Want dat is natuurlijk hartstikke verwarrend. Dan denk ik, 10 ja. meter vis. Jeutje, wat een ding. Wat een loei. Hoe kan hij dat in dat netje meekrijgen? Meestal staat het erbij. Zoveel oh, oh, okay. vissen met, met de totale lengte van. Zoveel vissen. 10 meter. Ja. En dan ga je een pot. Maar wat, wat, wat is uh, de grootste vis, zeg maar, die uh, je hier kunt vangen? Een, ja, een haartje misschien van een meter. Maar dan moet je. Dan moet je wel een goede lijn hebben om die naar binnen te ja, halen. stalen. Ja. Stalen onderlijn. Oké. Okay. Maar die gaat natuurlijk ook gewoon terug. Ja, alles er wordt uh, geen haaienvinderssoep van nee, gemaakt. Nee, nee, alles gaat terug. In principe. In principe. In principe. In principe. Oh, wacht even. Lekkere ik... scharretjes. Die neem ik lekker mee hoor. Ja, natuurlijk. Je zeebaars natuurlijk. moet je weer terugzetten. Uh, je mag als momenteel mag je één zeebaarsje meenemen. Een kleintje? Nee, boven de 42 centimeter. Die mag je meenemen? Ja. Eén? Eén. En is, is er inspectie dat als je de twee hebt, dat je een bekeuring krijgt? Ja, zeker. Komt de politie wel eens langs op het strand? Nee. Wie dan? Uh, niemand. Nee, maar jullie maken <laughs> daar zelf voor als vereniging, hè? Want jullie hebben natuurlijk alle belang erbij Uiteraard. om het op de goede manier te doen. Ja, ja. Dus dat wordt Henk, net even gedaan. serieus. Als jij nou twee zeebarnen hebt... Ja. en er is niemand die controleert of je de één, twee of vier hebt... Uh, wie doet het dan? Wie doet het niet? Uh, ik heb geen idee. Dus je neemt ze gewoon mee? Ik, ik, ik, zeg, ik zeg geen ja. Nee, je ze zegt ook geen nee. <laughs> nee, maar even het belang. Hè? Want er is een regel. Dat wil zeggen, je mag er eentje meenemen. Van max een bepaalde uh, grootte of minimaal een bepaalde grootte. Ja, minimaal. Minimummaat. centimeter. Uh, <clears throat> wat voor belang heeft dat om vooral niet meer mee te nemen? Voor de sportvisser geen enkele. Want wij als sportvisser hebben totaal geen invloed op de zeebaarstand. Het is de beroep die per dag, schrik niet, anderhalve ton mag vangen. Ja. En er zijn een heleboel beroepsvissers. En die, en die vangen de, de, de halve zee leeg. Ja. Dus eigenlijk die zes man die daar staat. Op, met hoeveel mensen staan jullie gemiddeld ja, te vissen? Ja, gemiddeld 8 tot 14 man. Zo met een grote wedstrijd 28. Ja, en, en hoeveel vang je dan maximaal hebben, op zo'n dag? Uh, met 28 man hebben we twee zeebaarsjes gehad. Nou, daar hebben we het dan niet godsdam ja, over. Natuurlijk. Sorry hoor. Het is niet zo heel ingewikkeld. Neem nee. lekker mee naar huis. En hoe, hoe, hoe maak nee, je hoor, dat, dat trouwens dat klaar? Mag de, oh, die heerlijk. Maar? Moet je eerst uh, twee dagen in de koelkast zonder schoon te maken. Dus de darmpjes moeten erin. dan gaat hij een beetje fermenteren. Dan maak je hem schoon. Er zijn er diverse manieren. Je kan ze fileren. Maar je kan ze ook in, in het zout doen. Oei, je, je ogen gaan glimmen. Ik vind het Heerlijk. prachtig. <laughs> Heerlijk. Je, je geniet ervan, dat is duidelijk. Ik ben een viseter. Ja, je ja, kan ze ja. ook verwerken en sushi en dergelijke. Dat, ja, ja, ja, ja. Is ik ben dat heel, heel flink te doen, Ja, er, Precies. Ik weet dat mensen dat doen. Want, okay. uh, maar dat kan je niet met alle vissen. Maar goed, nog even terug over het bot vangen. Er uh, wordt minder gevangen. Uh, nou, het is, het is, er wordt meer gevangen dan een aantal jaren terug. Ja. En dat komt ook. Toen, toen de visstand zo optimaal was... dan is die, die, die, die, die beroepsvloot ongelooflijk uitgebreid. En dan, toen hadden we nog de wet-investeringsregeling. Wet dus elke, uh, elke schip bouwde maar een nieuw, uh, nieuw schip... die hele zee werd leeggetrokken. Ja. Maar die vloot die bleef bestaan, ook toen die vangsten minder werden. Ja. En toen, nou, toen was het uh, snel op, hoor. Koeien, soms, soms werd er wel een besluit genomen door de, de, de overheid. zoals het verbod op haringvissen. Dat is ook alweer een tijdje toen nou, je zag de haringstand weer toenemen. Ja. Maar ja. daar hebben jullie geen invloed op, nou, hè? Nou, wij zijn natuurlijk ook aangesloten bij de landelijke vereniging. Nou, maar goed, als de landelijke vereniging is aangesloten bij de Europese verenigingen. En wij proberen in Europa af en toe wat invloed uit te oefenen. Want als we dat niet doen, dan zijn we aan de goden overgeleverd. Dan nou vissen jullie niet alleen van de Sampense strand af, maar ook nee. van de pier af en toe. Van de pier. En we gaan morgen op de warren vissen. We gaan... Vanaf de boot? Vanaf de boot. Makreel? Nee, is het nog een beetje te vroeg voor. Ja. Botjes? Uh, scharren, hoop ik. Oh, die wel, lekker Die zijn veel lekkerder. Dan ja, weet ik, maar bot is ook lekker. Nee. Maar, maar die mogen dus wel gewoon meegenomen dan ja. worden. En, en die worden hier naar de strandtenten gebracht. En dan worden die lekker gebakken. En dan komen ze nou, op een botje. Dan neem ze thuis. Dat maar die, wel. Die, die, die scharretjes, die uh, ga je niet met de hengel. Gewoon een treknetje erachter. Nee nee Gewoon met een hengeltje. Hè? Ja, maar je kan het ook met een netje doen. Achter die zo'n kottertje een netje hangen. Ja, daar hebben ze een, uh, een quotum nodig, hè ja En sommige tenminste die uh, pleziervissers hebben, geen kwotum. Oké, okay, hengel. Zijn er al nieuwe hengels met uh, pulsonderlijntjes? Nee. nee, nee. Kijk, nee, dat met... zou natuurlijk de oplossing zijn. Nee, dan wordt Even het... eventjes voor pulsen. Dan ja, wordt het, je weet het, hè? Ja, nee, want er is worden, uitgebreid over worden, gesproken. Eerst moest verboden, het en, door, en nu willen ze het niet meer. Daarom ja, moet je niet zeggen. <laughs> maar het is natuurlijk... Kijk, de hengelsport is op zich al erg duur. Als je naar dat materiaal kijkt, uh, het kost een hoop geld. Ja. Die een goede hengel hebben en lijnen en, en eigenlijk je bouwt dat langzaam op hè. Ja. Want jullie heb, zoeken nieuwe heb leden ook hè. Een hengel of veertig. Waarom? Veertig, ja. Vind je vrouw dat leuk? Doe ja. Ja. Ja, mijn veel? hobby. Veertig hengels in huis. In huis. Dat ja. zijn er Ik oh. heb een aparte kamer. Oké. Okay. Je hebt een eigen kamer voor je hobby. Viskamer. Een hobbykamer. Oh, Oké. Okay. Maar waarom veertig? Eh, allemaal verschillende soorten en maten en in de loop der, der tijden koop je er dus eentje bij. En je krijgt er dus eentje. En zo groeit dat. Maar het is niet alleen zeevissen hoor. Ik vis ook in binnenwater. Ja, maar zeevissen is toch een mooi. Als er dan nieuwe mensen komen vissen. Want ja, voordat je natuurlijk kunt beslissen of dat je dat wel of niet leuk vindt. Kunnen ze dan bij jou een hengeltje lenen? zo? Ik ga eerst even kijken of dat wel iets voor mij is. Vissen, want je zit stil. Het is wel gezellig. Maar er zit natuurlijk wel een bepaalde structuur in vissen op zee. Vertel eens. Nou, gewoon ingooien en wachten tot je beet krijgt. Ja. <laughs> nee, Geduld. Ja, een, beetje, een beetje slappe houden. Een beetje, uh, beetje kletsen. Iemand ja. komt met koffie en ja. met... Uh... En soms gaat het ook mis, hoor. Hier ook bij de zeevistvereniging. Dan uh, gooien ze in uh, met lood. Uh, dan ligt hij ergens bij de tweede, derde bank. En dan strikken ze die hengel in een stok. Maar dan zitten ze zo te ouwe horen met elkaar... dat ze die hele stok vergeten zijn. En dan komt de vloed op... En dan zie je opeens stok uh, de zee ingaan. En ja. dan moet je in je blote billen erachteraan zwemmen. Ja, ja, ja. Anders ja, is je hengel weg. Komt wel eens voor, ja? Ja, ja er, zijn, er zijn wel gevallen bekend dat, er, dat je je omdraait. Ja. En dat op een gegeven moment. Ik vind weg. Ja. En dan vind je hem uh, twee dagen later vind je hem terug. Ja. 100 meter verderop. Toch. <laughs> of niet? Met vis. Oh, ik wou net zeggen. Ja. Dat is een kostbaar kostbare ding. Is daarvoor je heeft de 40. Ja, precies. Nou, uh, alleen een hengel. Je doet niet aan staand wand en uh, nee, lange nee. lijnen en dergelijke. Nee, nee, nee, nee. En makrelen, ja, die, die, die, die krijg je hier niet aan. De, dan moet je echt uh, moet je naar de vierde bank toe, vijfde bank. Of, ja, ze uh, komen wel eens aan de kust, rustig weer. Ja. Maar ook de makreelstand is uh, erg achteruit gegaan. Ja. ja. Heel, ik heb altijd geleerd, je moet kijken waar de meeuwen ja. zijn geconcentreerd op zij zijn. Als die meeuwen maar, duiken, dan, uh, dan weet je dat Een makreel. De makreel, ma de makreel maar, zit erachter, die zit erachter. In die die juli-augustus juli ja. zitten nu nog op de oceaan. Wat is het verschil tussen een gewone makreel en een horsmakreel? Uh, Hoe zie je dat? Ja dat, dat, dat, dat, dat? ja, dat kan ik niet uitleggen, maar dat is heel simpel. Dat is. Een horsmakreel ziet er heel anders uit. Oh ja? Ja. Dat is, ja, dat is Ja, dat is, is hij zwart. Hij ziet er, er anders geel. uit. Hij ziet er compleet anders uit. Ja. Maar kleur of wat zijn uh, dan? Kleur, stekels. Maar de makreel die wij hier bij de visboer gerookt zien liggen, wat is dat? Is dat een horstmakreel nee, of een Nee, nee dat is, echt een makreel. Dat is een echte makreel. Dat is een echte makreel. Horstmakreel echte Horst, nee. uh, wordt aardig dus, gegeten. Oh. Nee, niet eten. Daarom moet ik dat erin. eten. Ik vind de verse makreel. Ik heb met mijn vader vroeger inderdaad, uh, bij uh, Den Helder uh, gingen we in de zomer makreel uh, vissen. En dan uh, zat ik op de boot uh, de hengeltjes leeg te halen. En dan werd dat vers gerookt en dan ja. lag dat s'avonds uh, op, op het bord. Nou, uh, lekkerder dan dat kan je het niet hebben Lekker. hoor. Wanneer komt de paling weer uh, aan uh, dobberen hier in Zandvoer? Uh, uh, want, ik denk, dus ze komen wel een keer langs, die palingen? Ik denk nooit. Nooit? Nee. De palingstal is weg. Oh. Waar komen die palingen dan vandaan? Van het IJsselmeer? Die, worden, die komen uit, uit, uit Ierland, uit Portugal, uit Spanje, want daar vreten ze ze niet. En dan worden ze hier opgekweekt. En dan heb je palingen uit, uit het maar, IJsselmeer. Henk, je had vroeger toch de trek van de palingen uit de Caribbean hier. Naar de Asradijk en dan naar het IJzerenmier nou, toe. En dan ze landen heen, ze hier. Als ze heen kwamen, hier naartoe, ja. ja. vingen ze niet. Want, maar als ze vanuit, vanuit het binnenwater naar de Saragossa's gingen... Nou, juli, juni, ja. dan stond je straalt, s s avonds. Kie, s avonds aan het strand S'avonds. Uh, en grote palingen. Maar waarom s'avonds aan het strand? Dan zie je ze beter. Het licht moet uh, weg zijn. Oh. Dan komen ze wat dichter aan de kust. Net, oh, okay. als, net als met tong. Die vang je ook... Uh, Alleen donker. De meeste, de meeste vang je in het donker, ja. Maar goed, nou hebben die mensen allemaal geluisterd naar jouw verhaal en naar onze commentaren. En die denken, yes, dat ga ik doen. Ik wil vissen. Tuurlijk. En dan? Nou, dan moeten ze erop geven. Dan gaan ze naar de, onze website. Zvzvist. Is, wat deed is Zvzvist. Vist. ja En daar kan je een formulier downloaden. En jouw telefoonnummer en mijn vinden. Telefoonnummer staat en dan kunnen ze je alles. bellen om te oh, ja. vragen: Van god, hoe zit dat nou? Hoe zit dat? Wanneer zijn jullie op het strand? Kunnen we een keer komen kijken? En uh, is het iets voor mij? Ja, dan kunnen, kunnen ze ook in. Uh, ook het boekje, ook het uh, clubblad staat op de, op de site. Is het te betalen? Is het een dure sport? Nee, nee, nee. nee. Het is in principe een hele goedkope sport. Omdat je één hengel erin Eén hengel, één hengel. Je... En, en meer niet? En, en een lidmaatschap vrienden. is ook uh, niet... Uh... Ja, het is 55 euro voor het hele jaar. Ah. Dan ben je, maar dan heb je ook gelijk de vispas voor het binnenwater. Kijk. Kijk, en dan kom je toch maar steeds met een zeebaars thuis. En dat is wel en heel veilig zee. inderdaad. Want als je een, een bekeuring krijgt, dan ben je nog niet klaar. Nee. Uh, die is niet mis. Maar wij hebben ook een eigen, eigen vispas. En die, en die kost 35 euro. Ja. Maar dan ben je, mag je dus niet in het binnenwater vissen. Uh, uh, Henk... Je moet wel aas kopen, hè? want met ja. een bolletje brood lukt het niet. Nee, nee, nee. Nou, je kan met messen, helft, messen, messen vissen. Nee. Of met putschelpen die je vindt langs de vloedlijn. Maar het beste visje met zeepieren. Ja, en die oké. haal je in Emuiden, uh, bij uh, Marina of bij... Je hebt het uh, niet in Zondvoort, in de winkel? Nee nee, nee, nee, nee. Het moet ver zijn, hè, die, uh, ja. die aas. Ja. ja, je kan ze wel invriezen, maar dan worden ze slap. Ik kan ze inzouten. Oh, en, uh, beginnen ze te stinken. Slappe, slappe piertjes. Slappe visjes. Hè? Daar heb je niks aan. Ja. Maar goed, in ieder geval, ik, ik denk dat de mensen wel enthousiast geworden zijn. En uh, zich bij jou gaan melden. Het. Ja, Want dat, dat is goed. wat je wil. We je we wil nieuwe leden ja, wil we je hebben. Ja, kunnen wel wat leden gebruiken. Ja. Want uh, door uh, de ouderdom, want het zijn meestal oudere leden. loopt het ledenbestand terug voor een natuurlijk verloop, zeg ik maar. Ja. En uh, van de 180 leden die we hadden op de hoogtijdagen, Daar hebben er nu nog 92 over. Ja. Dus iedereen die zeg maar niet meer werkt en uh, thuis toch ook wel uh, denkt: oh. van ik wil eens een keer lekker. Uh, je mag terug mee werken. Anders, hoor. Uh, ja, nee, maar het is, natuurlijk, het is heerlijk als je, als je gepensioneerd bent. En uh, je hebt er, kun je een leuke hobby van maken, ja, denk ik. zeker. Tevissen. Wilt u meer weten? Bel dan uh, Henk Bluis. De enige echte Henk Bluis. 06. 523-458-29. is correct. En dan zal Henk u inlichten hoe je aan 40 Hengels komt. <laughs> en wat je een eigen kamer voor creëren kan thuis. Nou ja, het komt helemaal goed. Gaan maar kijken op Koningsdag, want dan heb ik er een stelletje te koop. Ja, dat snap ik. En eh, natuurlijk heb je ook nog de rookbijeenkomsten: ja. dat je vis rookt. En uh, we zien je altijd staan ergens op de markt met de hele club. En dan worden we weer makrelde gerookt. Dat ja, is nou ja, één keer per jaar. Uh, ja. Alpo's, het kampioen. Ja, precies. Ja. Wij gaan eruit met een muziekje. Bedankt, Henk, voor je komst. Dankjewel voor je komst, leuk, Henk. Leuk. Leuk. Gezellig. Ja, <laughs> <laughs> daar is de eerste al. Goed, Alvaro, Soler, Sofia. Tot straks na het nieuws.